8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Tientallen doden bij scheepsramp Hongkong. Vermoedelijk pyromaan in windschoten. En Australië geeft Wilders toch een visum. Het aantal doden na de aanvaring tussen twee passagiersboten bij Hongkong... is opgelopen tot 36. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de schepen had ruim 120 mensen aan boord. Het waren medewerkers van een bedrijf en hun gezinnen. Ze waren op weg naar de haven om te gaan kijken naar een vuurwerkshow. Na de aanvaring zonk hun schip. Reddingswerkers wisten zo'n 100 opvarenden uit het water te halen. Een aantal daarvan overleed later alsnog in het ziekenhuis. Het andere schip vervoerde zo'n 100 mensen van wie er enkele licht gewond raakten. Dit schip werd bij de aanvaring licht beschadigd en kon op eigen kracht terug naar de haven. Het is nog onduidelijk hoe de aanvaring bij Hongkong heeft kunnen gebeuren. Burgemeester Smit van Oldampt is bang dat er in zijn gemeente een pyromaan actief is. Vannacht was er in het centrum van Winschoten, dat valt onder de gemeente Oldampt, brand in twee leegstaande panden. Dat was de zestiende brand in korte tijd. Er worden nu extra maatregelen genomen zoals cameratoezicht en extra politie inzet.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 Volgens de eerste uitslagen van de parlementsverkiezingen in Georgië... heeft oppositiepartij Georgische Droom een grote overwinning behaald. Na het tellen van 12 van de stemmen... heeft de partij van miljardair Ivanishvili landelijk een ruime meerderheid van 53 De partij van president Saakashvili blijft steken op 42 van de stemmen. En toch hoeft deze voorlopige uitslag niet te betekenen dat Saakashvili zijn meerderheid in het parlement kwijtraakt. Bijna de helft van de 150 zetels wordt verdeeld onder de winnaars van de kiesdistricten en niet op basis van de landelijke resultaten. De president heeft zijn aanhangers daarom bezworen dat hij de meerderheid in het Georgische parlement zal behouden. Australië zal PVV-leider Wilders een visum verlenen. Dat heeft de Australische minister van Immigratie Bowen gezegd. Wilders wilde deze maand naar Australië om lezingen te houden. Maar omdat de beslissing over zijn reispapieren op zich liet wachten... besloot hij gisteren zijn reis uit te stellen. Volgens een anti-islamgroep treuzelde de Australische regering waarschijnlijk... omdat ze niet wil dat Wilders komt. Minister Bowen ontkent dat. Hij noemt Wilders een provocateur die bij een weigering extra aandacht zou krijgen voor zijn radicale en extremistische opvattingen. Die kans geef ik hem niet, zei Bowen. De Griekse eigenaar van het containerschip Rena, dat vorig jaar vastliep bij Nieuw-Zeeland, heeft een schikking getroffen met de regering in Wellington. Het bespaart de Nieuw-Zeelanders een lange en kostbare juridische strijd, zei de minister voor Transport. De Griekse rederij betaalt 17,5 miljoen euro. Mocht het bedrijf niet het hele wrak bergen... dan moet het nog bijna 7 miljoen euro betalen. Met het geld zijn de kosten die de Nieuw-Zeelandse overheid heeft gemaakt... grotendeels gedekt. De Rina liep een jaar geleden op een rif bij Nieuw-Zeeland. Honderden tonnen stookolie liepen in zee, wat een milieuramp betekende. De kapitein en de stuurman hebben zeven maanden vastgezeten. Nadat ze hadden bekend roekeloos te hebben gevaren. De politie op Sint Maarten heeft opnieuw een verdachte gearresteerd voor de moord op een Amerikaans echtpaar. Het is een jongen van 17. Eerder werd al een man van 28 aangehouden. De man en vrouw uit de staat South Carolina werden anderhalve week geleden doodgevonden in hun huis op Sint Maarten. De vijftigers waren beiden doodgestoken.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 Waarschijnlijk hebben veel meer mensen de besmette zalm gegeten... maar niet iedereen wordt ziek van salmonella... en niet alle slachtoffers melden zich. Seth MacFarlane presenteert in februari de Oscar-uitreiking. Het is de eerste keer dat hij de gastheer is van de show... voor de belangrijkste filmprijzen ter wereld. MacFarlane werd bekend als de bedenker van de animatieserie Family Guy... waarvoor hij ook de belangrijkste stemmen doet. En hij is de man achter de cartoons American Dad en The Cleveland Show... Afgelopen zomer ging zijn eerste speelfilm, Ted, met Mark Wahlberg in première. Die heeft tot nu toe ruim 420 miljoen dollar opgebracht. Het weer nog in het oosten bewolkt met af en toe wat regen. Vanuit het westen in de loop van de dag meer zon en nog een enkele bui. Het wordt vanmiddag een graad of 18. Morgen bewolkt en regenachtig. Een stevige zuidwestenwind. Het wordt rond 17 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. AMBB verkeersinformatie Er staan in totaal 36 files in Nederland... een dikke 140 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertragingen heb je op de snelwegen rondom Den Haag. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het namelijk vast door een ongeluk. Tussen het Malieveld en Zoetermeer staat het zo goed als stil over 6 kilometer. Want bij Noodorp is alleen de linkerrijstrook open. En dat blijft voorlopig nog wel zo. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan het beste omrijden... door de A4 richting Amsterdam te volgen... en dan bij Zoetewoude te kiezen voor de N11 langs Alfa. Aan de Rijn. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, dus aan de andere kant van de vangrail, staat tussen Blijswijk en Noodorp 9 kilometer. En door die files op de A12 loopt het ook weer vast op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Berkel en Roderijs en Ipenburg 9 kilometer ook. En in Brabant is er een ongeluk gebeurd op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Tussen Goorle en Hilvarenbeek 4 kilometer, maar hier is de weg weer vrij.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 Boek nu en profiteer van 10% vroegboekkorting. Ga naar uw reisbureau of clubrobinson.nl. De wandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, PVV-leider Geert Wilders is welkom in Australië. Nou ja, welkom, maar de Australische regering wil liever niet te veel commotie... rond Wilders' visumaanvraag Correspondent Robert Portier vertelt zo meer. En van de pensioenpremies die u betaalt gaat wel heel erg veel op aan kosten. Dat blijkt uit onderzoek, we spreken zo de onderzoeker. En VVD en PvdA verdedigen vandaag in de Tweede Kamer... gelijk hun begrotingsplannen voor 2013. En de kritiek, die was er gisteren gelijk. Dat is natuurlijk altijd zoals je plannen hebt in Nederland. Dat is onvermijdelijk. Rutte en Samson ook, zijn niet onder de indruk. VVD en PvdA maakten bekend dat ze de begroting van volgend jaar... voor zo'n 2 miljard euro willen vertimmeren. Andere partijen vinden het op zijn zacht gezegd geen verbetering. Maar Rutte en Samson vinden het een evenwichtig pakket, zo bleek gisteravond. Ja, ik zag de reacties, maar die waren over het algemeen positief. Kijk, we schaffen een forensentax af. Daar was echt heel Nederland inmiddels wel, wel klaar mee met dat ding. Dus goed dat die weg is. Langsstudierdersboete afgeschaft. Dus ook heel goed dat die weg is. En ja, daar, moet je, daar staat natuurlijk iets tegenover. Nou, dat hebben we vandaag gepresenteerd. Al met al een zeer evenwichtig akkoord. Waarom heeft u dan gekozen om de verzekering duurder te maken? Kunt u eens uitleggen waarom dat een goede vervangende maatregel is? Omdat uh, de verzekering nu in een heel laag tarief zit. Uh, heel veel zaken in Nederland in het hoge btw-tarief zitten. En dat dus, als je zoekt, uh, ook in de lastensfeer, naar een maatregel die, waarvan de uh, gevolgen voor de economie beperkt zijn. Dit een maatregel is waar je dan natuurlijk snel naar kijkt. Marcel Beul, nu alweer in Den Haag. Ook klaarzittend. Marcel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo, Ja, het was laat gisteravond en ja. vroeg vanochtend. Zo is het, maar ja. Zeg, deze kritiek... Dat kunnen Rutte en Samson nog wel aan. Ja, zeker wel, want het is een hele logische reactie. Ze zouden gek zijn als ze zeggen... nee, ze hebben gelijk die andere partijen. De begroting van 2013 is er inderdaad niet beter op geworden. Uh, uh, daarom leggen ze ook uit dat er heus nog pijn is... maar in hun ogen minder vervelende pijn dan voorheen. En in deze crisis moet de rekening nu eenmaal betaald worden, vinden ze. Bovendien zijn de reacties van de politieke partijen kritisch. Dat is ook heel logisch. Uh, dat is hun werk, zou ik bijna willen zeggen. Maar uit de samenleving hoor je ook wel positieve reacties. De ANWB is blij met de afschaffing van de Forense tax. De studenten zijn blij met het terugdraaien van de langste debuten. En zelfs de altijd zo kritische vakbond FNV... heeft voorzichtig eens positief gereageerd. Het akkoord is sociale, maar natuurlijk nog niet sociaal genoeg. En dat is wel belangrijk voor VVD en PvdA... dat ze buiten kritiek ook dingen hebben geregeld... die niet al te slecht vallen. Ja, hey, Dit deelakkoord was er behoorlijk snel. Uh, is misschien ook wel overzichtelijk. Wat aanpassingen in de begroting voor, voor één jaar. Mm -hmm. um, ver, wat verwacht jij voor het regeerakkoord? Want dat is natuurlijk veel complexer. Gaat over een veel langere tijd. Inderdaad, je zou zeggen, nou als dit zo relatief snel gaat... die aanpassingen in de begroting van 2013... dan zal het ook wel heel snel gaan met een regeerakkoord. Maar die optelsom is nou ook weer niet zo makkelijk te maken. Gisteren deden Rutte en Samsom ook hun best... om die verwachting qua snelheid in ieder geval te temperen. Ze zeiden, het is niet realistisch te denken dat we er nu binnen één of twee weken uit zijn. Want vergeet niet die Forense tax en de langste deboetes. Dat zijn dingen waar de PvdA en de VVD allebei van af wilden. Maar er liggen een heleboel zaken op tafel waar dat gewoon anders ligt. Maar wat wel interessant is om te zien dat ze het gunnen en uitruilen in de praktijk hebben gebracht. Het is de manier van politiek bedrijven, waar de beide heren elkaar een paar weken geleden vonden. De PvdA heeft in het verleden nog wel eens het verwijt gehad dat ze een. Rupje nooit genoeg waren, dus dat ze maar meer en meer binnen willen halen... en helemaal niks wilden gunnen, Nou, dat lijkt Samsung nu niet gedaan te hebben. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het begrotingstekort. Voor volgend jaar stond dat in de boeken voor 2,7 procent. Eerder had Samsung gezegd, ja, dat, dat vind ik helemaal niet nodig... er mag best meer uitgegeven gaan worden. Maar nu legt hij zich neer bij een heel belangrijk punt van de VVD... en blijft het tekort op 2,7. Maar ook Rutte laat toe dat Samsung wat mag claimen... Namelijk dat hij kan uitdragen dat uh, de begroting, wat de PvdA betreft... socialer en eerlijker uh, is geworden. Rutte gunt de PvdA dus dat ze een ideologisch sausje... over het resultaat mogen gooien. Ja, Dus dat ze afspraken kunnen maken, dat is bewezen. Dat geeft ze, zo zeggen ze zelf ook, dat geeft ze vertrouwen. Extra vertrouwen, maar een garantie op succes... dat is het natuurlijk nog niet. Marcel, dan nog even over de uh, politieke voortgang. Politieke uh, logistiek vandaag. Want ja. de reden dat de afspraken naar buiten zijn gekomen gisteren... is dat vandaag financiële beschouwingen zijn gepland over de begroting van 2013. Die minister de jager van het CDA dan weer moet gaan verdedigen. Ja, een, een hele gekke situatie. Ja, dat is een ja. beetje raar. Maar er zijn ook nog partijen die een debat willen. Hoe zit dat? Ja, een extra debat eigenlijk voor die financiële beschouwing. Dat willen CDA, D66 en GroenLinks. Die willen een politiek debat voeren met de fractievoorzitters... en uh, waarschijnlijk ook de informateurs. Het is een poging uh, om de VVD en de PvdA onder druk te zetten... om vooral de pijnlijke maatregelen in te wrijven. Waarom zijn de aanpassingen beter uh, dan uh, wat er al lag? Richting de VVD zal denk ik vooral de lastenverzwaring een belangrijk punt zijn, want de tax wordt dan wel uh, teruggedraaid. Maar dat zorgt wel voor uh, lastenverhogingen bij bedrijven en consumenten... via een andere weg. Uh, en daar is de VVD natuurlijk van nature allergisch voor. En de PvdA zal aangesproken worden op de versnelde verhoging... van de AOW-leeftijd. En de vraag zal gesteld worden, gaat u nu PvdA... ook met de hele begrotingakkoord, ook de dingen die u niet veranderd heeft... want een heleboel blijft gewoon staan, dat zou u bijna vergeten... maar eigenlijk het overgrote gedeelte, de btw-verhoging... de nullijn voor ambtenaren... Dat waren dingen waar de PvdA echt van groei, gruwde. Nou, uh, D66 zullen uh, proberen om te gaan stoken. Het is uh, niet uh, 100% zeker dat het debat er ook gaat komen. Moet officieel namelijk nog aangevraagd worden. Zo gaat het hier in Den Haag. Maar VVD en PvdA zullen dat niet blokkeren hebben ze al aangegeven. Marcel Brul in Den Haag, waar het vandaag over geld gaat. Door naar Sydney. PVV-leider Geert Wilders is namelijk toch welkom in Australië. Wilders werd een maand geleden uitgenodigd door een anti-islamgroep... maar het bleef lang onduidelijk of hij naar binnen mocht of hij een visum zou krijgen. Zo lang zelfs dat zijn trip even werd uitgesteld. Maar het lijkt erop dat hij nu toch een ticket kan boeken... want de minister van Immigratie laat weten dat hij alsnog een visum verleent. Correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, waarom duurt het nou zo lang? Ja, die minister die vertelde vandaag dat hij de afgelopen weken heeft gewikt en gewogen. Hij vindt dat de vrijheid van meningsuiting ook voor Geert Wilders moet gelden. Maar aan de andere kant weet hij wel zeker dat een deel van de bevolking geschokt... en enorm beledigd zal zijn door zijn ideeën en met de gevoelens van die groep... En natuurlijk met de mogelijke gevolgen moet hij ook rekening houden. En onlangs zijn er rellen geweest in Sydney... naar aanleiding van die film Innocence of the Muslims... en hoewel het officieel geen rol heeft gespeeld in het besluit zelf... speelt het op de achtergrond wel degelijk mee... want er is angst voor herhaling van die rellen... waarbij de politie en moslims flink met elkaar op de vuist gingen... en men heeft gewoon geen zin in de politicus... die in deze periode olie op het vuur komt gooien. Nee, maar hij mag dan nu toch komen. Waarom dan toch verder geen commotie er meer over gemaakt? Maar de minister Bouwen die heeft besloten dat Wilders toch mag komen... omdat hij niet wil dat Wilders een soort van martelaarsrol krijgt... als hem een visum zou worden geweigerd. Hij denkt dat Wilders dat dan flink zal gaan uitventen in de media... en hij weigert hem op zijn wenken te bedienen. Dit zijn altijd moeilijke beslissingen en ik heb mijn tijd genomen om deze door te denken. Het is een kwestie van balans tussen onze vrijheid van spreken en zijn vrijstekelijke standpunten. Ik heb de mening dat hij een provocateur is die niets meer wil dan dat ik zijn visum Zodat hij een kan worden. Ik ga niet doen. Ik ga hem niet om de te zijn Je hoort het. Hij wil niet dat de, de provocateur Wilders extra mogelijkheden krijgt om aandacht voor zijn zaak te krijgen. En bovendien denkt Bowen dat Australiërs misschien wel beledigd zullen zijn... door zijn uitspraken, maar hij rekent er ook op dat ze tegen een stootje kunnen. En hij wees er vandaag op dat het ze vrij staat om te protesteren... om hun eigen mening kenbaar te maken als Wilders hier op bezoek komt. Ja. Maar wat misschien wel even goed is om te weten... is dat de minister vandaag bekend heeft gemaakt... dat hij zich niet zal verzetten tegen een visum voor Wilders. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Nederlandse politicus... dat visum al op zak heeft. Volgens het ministerie van Immigratie kan het nog een paar dagen duren... voordat dat visum wordt toegekend. Maar, zeggen ze, het kan ook uitlopen als er vertragingen zijn. En wat dan die vertragingen zijn en hoe lang het vervolgens gaat duren... daar zijn ze heel erg stil over. Dus ze geven geen enkele indicatie over wanneer dat visum daadwerkelijk wordt afgegeven. En verwacht je dan als hij komt, hè? misschien duurt het nog eventjes... maar als hij komt erop, want hoe groot is bijvoorbeeld die anti-islamgroep... waarvoor hij gaat spreken? Wat is dat voor club? Nou, de uh, uitnodiging komt van een organisatie die heet de Q Society. Dat is een anti-moslimgroep, naar eigen zeggen, van een paar honderd gewone Australiërs die zich zorgen maken over de opkomst van de islam. En ze willen dat Australiërs worden geïnformeerd over de gevaren van de multiculturele samenleving. En ze hebben Geert Wilders natuurlijk uitgenodigd omdat hij uitgesproken meningen daarover heeft. En ze denken ook dat hij uh, een goede gast is omdat Europa voorlicht op Australië. En ze willen graag van hem horen welke invloed de islam uh, heeft op de samenleving. En als alles dus volgens planning verloopt... komt Wilders in februari alsnog naar Australië toe. Goed, wij volgen dat bezoek dan te de tijd. Robert Portier vanuit Sydney, dank je wel. De hogere pensioenpremies die u betaalt... hebben ook van alles te maken met de hoge kosten die eraan vastzitten. Daar hoort u zo meer over na de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Marcel, er staan nu 50 files. 225 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is, totaal is dus flink wat hoger dan uh, voorspeld. En dat komt onder andere door lange files bij Den Haag. Want er is een ongeluk gebeurd. Daar kom ik zo bij. Eerst op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Budel en Knoop Heide Heide 9 kilometer. En dan Den Haag op de A12 richting Utrecht. Tussen het Mali en Nooddorp, 7 kilometer door een ongeluk. Alleen de linkerrijstrook is open bij Nooddorp. En uh, dat gaat nog wel even minstens een uurtje duren... voordat de weg daar weer vrij is. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan het beste omrijden... door eerst een stuk de A4 richting Amsterdam te volgen... en dan bij Zoeterwoude te kiezen voor de N11 langs Alfa aan de Rijn. Op de A12 naar Den Haag staat ook file tussen Zevenhuizen en Noodorp 11 kilometer. En op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag loopt het door die files op de A12 ook helemaal vast. Tussen het Kleinpolderplein en Ippenburg staat 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan het hebben over uh, de pensioenen en de premies die we betalen. Want van het geld dat uh, we samen betalen voor het pensioen gaat 1 vijfde op aan kosten. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau LCP onder uh, meer dan 200 pensioenfondsen. Jeroen Koopmans is van LCP. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 1 vijfde gaat op aan kosten. Dat uh, lijkt mij een vrij hoog percentage. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is, uh, dat is ook echt heel veel geld. Uh, we hebben het over uh, 5 à 6 miljard per jaar. Dus dan, dan kun je zeggen dat dat wel, uh, wel substantieel is, ja. Want dat betekent dat dat geld niet gebruikt wordt... bijvoorbeeld om te beleggen om een hoger rendement te krijgen? Ja, dat, dat, dat is ook, uh, inclusief de, de beleggingskosten... van die totale 20 procent die we becijferd hebben... Uh, is zo ongeveer... Nou, uh, 4% voor uitvoeringskosten en de rest gaat op aan, uh, aan beleggingskosten. Mm, be be be beleggingskosten, goed, dat begrijpen we. Wat is dat andere waar het dan op gaat? De uitvoeringskosten, ja, ja. dat betreft de administratiekosten voornamelijk. Maar ook de, de adviseurskosten en de accountantskosten. En ja, goed, wat overige kosten die ze hebben voor contributies, voor de toezichthouders, et cetera. Is het, het zo'n grote klus om uh, op die manier uh, de pensioenen te beheren? Kortom, uh, moet dat 1 vijfde kosten, wat u betreft? Uh, nee, nee, naar mijn mening uh, zouden fondsen wel uh, wat kritischer mogen zijn. Ik wil natuurlijk niet alle fondsen over één kamp scheren, maar mm -hmm. ja, goed, we zien dat, uh, dat er diverse fondsen zijn die uh, met name aan vermogensbeheerkosten ja, veel meer betalen dan wij zouden verwachten dat, uh, dat ze zouden doen. En waar zit hem dat in? Ja, dat is een hele goede vraag. Je zou ook verwachten dat als pensioenfondsen dat doen, dat ze uh, dus ho echt hogere kosten maken dan, uh, dan gemiddeld. Dat ze ja. daar een toelichting op geven. Nou dat dat zeggen ze niet. Ze uh, zijn daar niet transparant in? Het is niet duidelijk hoe, hoe waar, waar dat dan fout gaat. Nee, nee, en natuurlijk, uh, natuurlijk kun je zeggen, joh, uh, er zijn hele specifieke uh, beleggingsobjecten uh, waardoor de kosten exceptioneel hoger zijn, maar de, daardoor oh. hebben ze ook een hoger rendement of daardoor zorgen ze voor een stabiele rendement. En dan is het prima als ze hogere kosten maken, tenminste dat vinden wij. Maar ja goed, dan moet je dat wel uitleggen. Maar is het ook zo? Halen ze een hoger rendement dan de fondsen die het goedkoop doen? Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen, uh, dat hebben wij niet, uh, oh. nog niet onderzocht. Ja, maar, um, maar komt dat nog? Nou, het is, het is in ieder geval wel een hele interessante vraag. Dus, uh, dus uh, we houden dat zeker in, uh, in overweging. Dus er komt toch een vervolgonderzoekje. Ja, dat zou oh. zomaar zo kunnen. <laughs> uh, vorig jaar riep de AFM ook al op uh, aan pensioenfondsen om transparanter te zijn over hun kosten. Z ziet u dat nou een beetje terug? Want als ik u zo hoor, uh, is dat nog niet op alle fronten het geval? Nee, niet op alle fronten. Uh, naar aanleiding van, uh, naar mede naar aanleiding van dat rapport van de AFM heeft de Pensioenfederatie uh, eind vorig jaar een rapport uitgebracht... met aanbevelingen voor, uh, voor pensioenfondsen om inderdaad die kosten meer transparant te maken. Nou. We hebben gezien in de jaarverslagen dat ze daar echt wel een flinke stap mee aan het maken zijn. Dat veel meer fondsen daar al mee bezig zijn. Mm -hmm. uh, we zien ook dat een aantal fondsen gewoon alleen aangeeft, nou dit is het percentage en dat zit. Dus dan ontbreekt nog de toelichting van joh, uh, wij vinden dit en uh, uh, wij vinden deze kosten gerechtvaardigd uh, vanwege dat en dat en dat. Dus dat zouden wij meer willen zien. Mm -hmm. uh, we zien ook dat de grotere fondsen al veel meer die aanbevelingen opvolgen dan de kleinere fondsen. Maar... Dan zien we in de jaarverslagen wel vaak staan, maar we gaan er in 2012 echt mee bezig. Ja, dat moeten ze dus nog verder mee door. Nou, u heeft het in kaart gebracht. Kunnen ze bij ja. u terecht over tips? Waar kan het goedkopen? Oh, uiteraard. Ja. Ja. Nou, vertelt u eens. Waar kan het goedkopen? Waar kan het goedkoper? Nou, de, de, de belangrijkste kostenpost wat ik al aangeef, zijn de vermogensbeheerkosten. Ja. En um, ja, je moet echt, vinden wij als pensioenfonds een goed verhaal hebben, als de beleggingskosten meer dan een half procent per jaar zijn. Het zou kunnen hoor, nogmaals als je een exceptioneel goed rendement haalt uh, of ja. een stabiele rendement, dan is dat prima. Maar wij zien niet in waarom je uh, meer dan 50 basispunten kosten zou moeten maken, want dat hoeft niet. Nee, dan moet je echt op zoek naar andere adviseurs. Ja. Goed, hartelijk dank. Jeroen Koopmans van LCP Onderzoeksbureau. Goedemorgen. Het is uh, acht minuten voor half negen. Luister naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan gaan we gaan eens even kijken hoe het gaat met Mark Robin Visser en de vleeskuikens, maar vooral ook naar uh, de boeren. Hè? Ja. Ja, ja, ja, ik heb het vanmorgen al gezegd. Ik heb eigenlijk gewoon niet zo heel goed nieuws. Ik hou er niet zo van van slecht nieuws, maar ik kan er toch uh, eigenlijk niet omheen. Voedselprijzen voor, uh, voor landbouwdieren, die zijn al hoog en die worden eigenlijk steeds hoger. Dat heeft te maken met uh, droogte in de Verenigde Staten en watertekorten in andere delen van de wereld. En ja, dat gaan we dus vroeg of laat zelfs in de Achterhoek merken of niet, Dick Schieven? Op dit moment eigenlijk niet, want de vleesprijzen... Blijven relatief laag. Ja. En, uh, en wij merken dat we dus een, een lage opbrengsprijs krijgen en de kosten voor, uh, voor voer eigenlijk ook niet kunnen doorberekenen. Nee. Dat, dus wij merken er eigenlijk nog weinig van. Ik denk dat de consument juist uh, blij is, misschien met kip, want het blijft goedkoop. Ja. Maar Eigenlijk zou het ietsje duurder moeten worden. Luisteraars, je zou het niet zeggen, maar we staan hier op dit moment tussen 125.000 vleeskuikens. Je hoort ze niet, want ze zitten binnen. Ze zitten inderdaad binnen, dat is ook beter, want het miezert. Ja, het, het miezert. Wij staan buiten in de regen en wij kijken hier nu over uw land waar een enorme nieuwe stal wordt gebouwd. Hoeveel kunnen er daarin? Dan gaan er straks uh, in twee afdelingen uh, 80.000 kuikens. Dus, uh, 80.000? Ja dan denk ik, nou, dan heeft u het zo slecht nog niet. Nee, ja, dat klopt. Uh, slecht hebben we het ook niet, maar wij moeten ook verder. En dat uh, ja. wil niet zeggen dat die 80.000 kuiken straks ook datgene op gaan leveren waar wij ervan verwachten. Maar wij hopen dat wel. En het is een duurzame stal, energie neutraal. En ja. daar hopen wij straks het een voordeel uit te halen. Maar ja. dit is aan de consument. Gert-Jan goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ook zo'n grote stal? We hebben thuis ook wel een paar van die grote stallen, ja, dat klopt. Maar zo groot niet. Hè. Bij ons zijn ze 77 meter en ik geloof dat deze 100 meter lang is. U bent van de Nederlandse vakbond Pluimvee. Klopt, Pluimveehouders. Pluimveehouders, ja. Dan heb ik onlangs een column van u gelezen eh, die iets eh, meer eh, zorgen toont dan wat ik nou van deze pluimveehouder hier hoor. Nou ja, kijk, uh, Dick Schieven is altijd uh, heel bescheiden op zijn manier. Uh, natuurlijk een geweldig ondernemer met een geweldig mooi bedrijf. Uh, ja. Maar het probleem is uh, dat we een tekort krijgen aan voedsel in de wereld. Dat er nu al een tekort is aan voer voor, uh, voor dieren in de wereld. Uh, in Amerika is alles verdroogd. Chinezen kopen overal in Afrika, Australië alle gronden op van, uh, van failliete boeren. Alle signalen, kijk naar de rapporten van de ING of de Rabobank... of kijk naar de Wereldvoedselorganisatie, die FAO... die zeggen dat we intensiever moeten gaan produceren... willen we de wereld kunnen blijven voeden. We gaan naar 9 miljard mensen in de wereld. En dat betekent dat er gewoon in de toekomst een tekort aan voedsel gaat ontstaan. En dat betekent dat om te beginnen in Nederland de komende jaren... de voedselprijzen met rond de 15% zullen gaan stijgen. Ja, 15% al voor de zomer van volgend jaar. Hè? Dus dat is een heel korte termijn. Schrikt u daar ook niet van, meneer Schieven? Nee, ik schrik daar niet van. Uh, ik denk dat dat de verwachting is. Ook als je kijkt naar de, het verleden, dat de, de besteding van de consument op dit moment in geld uh, is het eigenlijk dramatisch laag. Wat ja, de kip is te goedkoop. Nou, niet alleen de kip. Ik denk dat meerdere. Alle vlees, vlees eigenlijk. Agrarische producten uh, te goedkoop zijn. Mensen willen of kunnen of hoeven niet veel geld uit te geven voor het eten. En dat was vroeger wel anders. Ja. Maar wanneer Oplaat, dat horen we al langer. Hè? Uh, het vlees is te goedkoop. De supermarkten hebben een machtspositie. Waarom verandert er dan niks? Omdat we nog steeds uh, zoveel produceren dat, uh, dat er gevraagd wordt. En, uh, en dan kom je misschien uh, schaarste, kun je ook creëren. Maar goed, we zijn natuurlijk niet uit op een voedselcrisis. Want voedselcrisis leidt tot onrust en onrust ja. leidt tot oorlog. Dat moeten we niet hebben, maar het is natuurlijk in principe een koud kunstje. Door ze met z'n allen de besluit is een tijdje niet te gaan produceren. En dat betekent dat in de kortste keer dat de, de voedselprijzen gigantisch uit de klauwen gaan lopen. Dat willen we niet. Europa is ooit ontstaan uh, vrede, stabiliteit en voedselvoorziening. En die voedselvoorziening moeten we op gang houden. En dat kan, maar dan moet er gewoon een fatsoenlijke prijs worden betaald voor diegene die dat produceert. En dat gebeurt op dit moment niet. Nee, er moet een fatsoenlijke prijs worden betaald. Onder andere signaleert u samen met allerlei onderzoekers dat de grondstofprijzen omhoog gaan. Ja. Er staat ons dus nog wel wat te wachten. Ja, er staat nog veel te wachten. Wereldwijd staat ons wat te wachten. De voedselprijzen zullen in dit land heel snel gaan stijgen. En wereldwijd zal er een geweldige slag gaan plaatsvinden om het voedsel in de toekomst... ...wie het meeste biedt, die wordt straks spek kopen. Dus het is ook aan de politiek, laten we zeggen, om rust en stabiliteit te houden... ...voedselsoevereiniteit, dat we onze voedselvoorziening goed op peil houden. En dat kan alleen maar door nu al te beginnen met een fatsoenlijke prijs te betalen... ...en niet de Albert Heijn-tour op te gaan... Uh, misschien kan ik dat even aantippen. Even kort, kort, uh, heel ja. kort, die heeft uh, twee weken geleden besloten door zomaar zonder overleg 2% minder te gaan betalen voor producten. Nou, dat is natuurlijk schandalig. Tja, Marcel en Lara, ik zei het al, het is niet zo heel goed nieuws, maar mooi kan ik het niet maken. Nee. Het spijt me. Zo is het. Goed uit de Achterhoek. Dank je wel hoor. Hm. Internetdeskundige Roland Stekelenburg is na half negen hier... vertelt hij over alle nieuwe ontwikkelingen op internet... en in tablets en in computers. En over Google vertelt hij dat, is inmiddels, dat bedrijf is inmiddels meer waard... dan Microsoft. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Tientallen doden bij scheepsongeluk Hongkong. En burgemeester bang voor pyromaan in Winschoten. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. Een groot ongeluk voor de kust van Hongkong. Een passagierschip botste daar op een ander schip. En dat zonk meteen, vertelt correspondent Marieke de Vries. De je die overleefd, overleefden, ging het heel snel met dat eerste schip. Er was bijna geen tijd om reddingsvesten aan te doen. De mensen moesten de ramen kapot trappen om naar de oppervlakte te kunnen zwemmen. En binnen 10 minuten was het schip gezonken met dus tot nu toe 36 doden. 10 tien mensen zijn in de ziekenhuizen opgenomen uh, onder wie er weer nog steeds negen zeer ernstig aan toe zijn. Op de boot zaten ongeveer 120 mensen. Ze maakten een tochtje om naar een vuurwerkshow in de haven te gaan kijken. En met die andere boot die kon doorvaren, daar waren zo'n 100 mensen aan boord. Sommige van hen raakten lichtgewond.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 Met de opsporing van hier moet echt een einde aan komen. Met de branden van vannacht in Winschoten raakten twee mensen gewond toen ze probeerden te blussen. Bij de parlementsverkiezingen in Georgië gaat de oppositie aan de leiding. De partij Georgische Droom van miljardair Ivanishvili staat na het tellen van 12% van de stemmen ruim voor op de partij van president Saakashvili. Maar dat hoeft niet te betekenen dat hij ook zijn meerderheid in het parlement kwijtraakt, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Sarkasvili heeft gisteravond al gezegd, hij heeft in feite de, de oppositie gefeliciteerd met de overwinning op basis van partijlijsten. Maar hij zegt hij, in de districten hebben wij gewonnen en dat zou betekenen dat wij onze meerderheid in het parlement uh, kunnen behouden. Want in Georgië gaat een deel van de parlementszetels naar de winnaar van de landelijke verkiezingen en een ander deel naar degene die in de districten de meeste stemmen haalt. Geert Wilders mag toch Australië in. Hij kan een visum krijgen, heeft de minister van Immigratie bekendgemaakt. De minister heeft lang over de aanvraag nagedacht, zegt correspondent Robert Portier. Nou, de minister Bouwen heeft besloten dat Wilders toch mag komen... omdat hij niet wil dat Wilders een soort van martelaarsrol krijgt... als hem een visum zou worden geweigerd. Hij denkt dat Wilders dat dan flink zal gaan uitvinden in de media... en hij weigert hem op zijn wenken te bedienen. Wilders wilde half oktober naar Australië... maar heeft zijn reis nu uitgesteld tot volgend jaar. Er zijn minstens 200 mensen ziek geworden door het eten van gerookte zalm van visfabrikant Foppen uit Harderwijk, zegt het RIVM. Die zalm die is besmet met de Salmonella-bacterie en werd door verschillende supermarkten verkocht. En waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen ziek door die besmette zalm, zegt het RIVM. Niet iedereen meldt zich en uh, als mensen uh, wat klachten hebben en ze gaan naar de dokter, dan zal ook in de meeste gevallen helemaal niet gekeken worden wat de oorzaak is. Dus wij denken dat het. Er ja, toch wel duizenden mensen zijn die die infectie hebben opgelopen. Het loopt namelijk al sinds juli. En die partij zalm is inmiddels uit de winkel gehaald. Zangeres Adele zingt de titelsong van de nieuwe James Bond film Skyfall. Haar naam gonsde al een tijdje rond en nu heeft Adele het dan ook bevestigd. Het lied komt vrijdag uit, maar het is al wel uitgelekt. Dit Dell is zelf erg tevreden over de compositie met een 77-koppig orkest erachter. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Het jaargetijde laat zich makkelijk raden, want de komende dagen gaat het er behoorlijk herfstachtig aan toe. Een lage drukgebied nabij IJsland heeft het touwtje stevig in handen en brengt wolken, wind en regen. Vandaag wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af en moeten we rekening houden met een bui. De temperatuur komt in de middag uit op maximaal 17 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig boven land en vrij krachtig aan zee. Vanavond wakker de wind verder aan en neemt vanuit het westen de bewolking toe. Komende nacht heeft het westen van het land met regen te maken... terwijl de nacht in het oosten van het land een stuk droger verloopt. De minima liggen zo rond een graad of 11. Woensdag mogen we wel als echte herfstdag bestempelen. De bewolking overheerst waardoor de dag overwegend grijs verloopt. Er wordt aardig wat neerslag verwacht en er staat een stevige zuidwestenwind. Qua temperatuur komen we niet verder dan een graad of 15. AMB verkeersinformatie met 41 files, 190 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral op de snelwegen rondom Den Haag staat het helemaal vast. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Budel en Knoop het Leende-Heide 8 kilometer. En dan naar Den Haag op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Leidsendam staat 7 kilometer. En de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... tussen het Malieveld en Noodorp, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, dat is de oorzaak van al die drukte. Bij Noodorp is alleen de linkerrijstrook open... en dat blijft minstens nog een uur zo. De A12 naar Den Haag die loopt ook vast door dat ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Noordorp staat 6 kilometer. En vooral op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag moet je veel geduld hebben. Tussen het knooppunt Klein Polderplein en het knooppunt Ippenburg staat 14 kilometer. Terug naar Brabant, de A59 vanuit Os naar Den Bos. Daar staat tussen Os-Oost en Nuland 9 kilometer. Wapens zorgen alleen maar voor ellende. Heb je al eens gezien wat die walgelijke clusterbommen aanrichten?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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De race om het Amerikaanse presidentschap is tot nu toe bijzonder saai. Al wekenlang staat president Obama voor op zijn concurrent Romney. En de twee gaan deze week voor het eerst met elkaar in debat. Voor Romney lijkt dat wel de laatste kans om het tijd te keren. En de geschiedenis van de presidentiële debatten bewijst dat dat ook kan. Een zittende president verdrijven uit het Witte Huis, dat is bijzonder moeilijk. Maar het kan. Gouverneur Ronald Reagan gaf president Carter in 1980... tijdens een debat de doodsteek met... There you go again. There you go again was het simpele antwoord dat Reagan gaf... toen Carter maar bleef doorrebbelen over ziektekostenverzekeringen. Na dit debat nam Reagan een voorsprong in de peilingen... die hij niet meer losliet. Maar Romney is geen Reagan. Hij mist zijn souplesse. En Obama is geen Carter. Hoe hard de republikeinen ook proberen die namen met elkaar te verbinden... Een zittende president wegkrijgen is moeilijk, maar het kan. Bush senior, de grote overwinnaar van de eerste golfoorlog. Hij ging onderuit in een debat tegen gouverneur Bill Clinton. Hij reageerde geïrriteerd op een vraag uit het publiek over wat hij zelf merkte van het begrotingstekort. How has the national debt personally affected each of your lives? And if it hasn't, how can you honestly find a cure for the economic problems of the common people if you have no experience in what's ailing them? Obviously it has has a lot to do with interest rates. It has She's saying you personally. You a personal basis how has it affected you? Has it affected you personally. Well, I'm sure it has. I love my grandchildren I want to think that maybe I won't get it wrong. Are you suggesting that if somebody has means that the national debt doesn't affect them? Oh, what I'm saying I'm not sure I get help me with the question and I'll try to answer. Boucher reageerde technocratisch en kleinerende de vraagsteller, een zwarte vrouw. En dan Clinton die omarmde haar ongeveer. You know people who lost their jobs, well, yeah. lost their homes. Uh -huh. Well, I've been governor of a small state for 12 years. I'll tell you how it's affected me. Clinton deed ongeveer alsof hij iedere werkloze in Arkansas kent. Vader Bush kwam niet verder dan één termijn in het Witte Huis. En hij had beter moeten weten, want in 1988... versloeg hij zijn democratische tegenstander Michael Dukakis... die zichzelf buitenspel zette met een kil en te zakelijk antwoord... op de vraag of iemand die zijn vrouw zou verkrachten en vermoorden... de doodstraf zou moeten krijgen. Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered, would you favor... Geen doodstraf dus voor de eventuele moordenaar van zijn vrouw Cathy. Die is, zo zei ze afgelopen weekend in een interview... nog steeds kwaad over deze reactie van haar man. Kandidaten kunnen dus fatale fouten maken in debatten. Daar hopen de republikeinen nu op dat Obama dat zal doen. En fouten maakt hij. Zoals tegen Hillary Clinton vier jaar geleden. De gespreksleider zei dat de kiezers haar minder leuk vinden dan Obama. They seem to like Barack Obama more. Well, that hurts my feelings. I'm sorry, Senator. I'm sorry. I don't think I'm that bad. Um, uh, you're likable enough, no, thank Hillary. You so. Je bent best leuk, hoor, zei Obama om haar te troosten. En dat klonk een beetje als welke drie partijen, meneer Balkenende? U kijkt zo lief. Okay. U garandeert. Premier Balkenende moest zelfs zijn excuses aanbieden... voor deze niet zo zakelijke opmerking. Ook Romney heeft zich in deze campagne al een paar keer moeten... verexcuseren voor onhandige opmerkingen. Zijn grootste uitgeleider tijdens een debat ging over een weddenschap. Yeah, you know what? You've raised that before, Rick. And uh, you're simply wrong. It, it was true Rick, then. Uh, no, no. <laughs> it's true now. Rick, I'll, I'll tell you what. <laughs> 10.000 bucks. 10.000 dollar bet. Romney wilde wedden voor 10.000 dollar met een tegenstander. Waarmee hij zich voor eens en voor altijd neerzette als de kandidaat van de Rijken. Wat zou Obama-Romney graag tot weer zo'n uitspraak verleiden deze week? Bijdrage ragen van correspondent Wessel de Jong en dat debat dus tussen Romney en Obama is morgen. In de Syrische stad Aleppo is uh, tijdens gevechten... de middeleeuwse souk in vlammen opgegaan. Deze markt staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO... net zoals de historische citadel van Aleppo. En die raakte zwaar beschadigd door bombardementen in augustus alweer. Joris Kila is uh, cultureel erfgoedwetenschapper... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen aan ons... Uh, ben er zelf nog nooit geweest in uh, Aleppo. Wat voor monument de soek is? Nou, de soek zijn natuurlijk uh, allerlei... Uh, het is een netwerk van steegjes en, en uh, kleine winkeltjes... die al bestaan vanaf uh, 1200 ongeveer. De citadel die zit daar overigens boven, want dat is een fortificatie. Hè? Dus dan beneden zitten die souks. Uh, uh -huh. En het zijn een van de weinige souks in het Midden-Oosten... die nog uh, een gedeelte van de originele dakbedekking en dergelijke hebben... Het is echt een, een monument, wat nu onherstelbaar verloren dreigt te zijn. En die zijn destijds ook echt gebouwd als, als markt? Ja, dat is altijd een langzame soort van aangroei. Het zijn allemaal steegjes, want die, die, die, die, die gebieden werden vroeger natuurlijk beschermd... Door, door de poorten en omheiningen en zo. Dus het is hetzelfde wat je ook een beetje kan zien in steden als... Tripoli, maar ook Cairo uh, en dergelijke. Uh -huh. ja, nu is dit een uh, toeristische attractie en daardoor heel bekend. Daardoor uh, kennen veel mensen ook en komen de foto's in de krant. Zijn er zijn natuurlijk heel veel historische uh, zaken in uh, Syrië nog: Romeinse overblijvende, Assyrische, zelfs uh, van de kruisvaarders. Hè? Grote beroemde beurt van de kruisvaarders. Ja, correct, Hef... Chevalier. Ja, he, heeft u al meer berichten over beschadiging en vernietiging? Ja, helaas zijn er. Vrij veel berichten en rapportages, de eerste dateren al van april, mei jongsleden, dat er erg veel beschadigd dan wel vernietigd is. U moet niet vergeten, er zijn verschillende vormen van vernietiging tijdens gewapende conflicten of van beschadiging. Je hebt natuurlijk plunder wat gewoon uit kwaadheid of vandalisme gebeurt. Dan heb je ook nog uh, wat men noemt iconoclasme. Dat is eigenlijk het Nederlandse woord is beeldenstorm. Van bepaalde groeperingen die tegen bepaalde afbeeldingen of of, of, of iets dergelijks zijn. Dat, dat is onlangs ook gebeurd in Libië, waarbij Soefi-monumenten worden beschadigd door uh, salafistische, dat zijn orthodoxe islamistische groeperingen, dan wordt er ook natuurlijk gestolen. En dat kan zijn door criminelen. Maar er zijn dus ook, eh, laten we zeggen, militaire groeperingen die erfgoed stelen om dat eh, naar het Duitsland te doen smokkelen. En van de opbrengsten worden dan wapens eh, en munitie eh, gekocht. Dus dan is er ook een militaire eh, doel eh, wat erachter zit. En verder heb je nog wat, wat men noemt collateral damage. Dus tijdens eh, beschietingen en dergelijke dat er schade ontstaat. Dat is waarschijnlijk in dit geval eh, toch wel een beetje eh, gebeurd. En je hebt zelfs uh, strategische schade, waarop partijen proberen uh, ja, dus, uh, de, de ander tegen de bevolking op te zetten of iets dergelijks. Dus ik denk dat dat hier ook een beetje achter zit, dat uh, ja, nu krijgt het leger van Assad uh, de schuld. En dat uh, kan natuurlijk ook een strategisch iets zijn van andere groeperingen. Dat hoeft niet dat vrije Syrische leger te zijn, maar dat kunnen ook allerlei splintergroeperingen zijn. Is het mogelijk om um, mensen of groepen hiervoor verantwoordelijk te houden... en ze uiteindelijk ook um, ja, misschien te laten betalen of te straffen ervoor? Ja, dat is in principe is dat mogelijk. We hebben daarvoor het uh, verdrag van Den Haag van 1954... waar dan ook uh, nog twee protocollen bij horen. En Syrië is een uh, partij, een states party noemen ze dat, uh, in dat verdrag. En daarom is het wel... Um, uh, ja, curieus dat uh, er nu ook in het nieuws is gekomen dat de, het, het leger van Assad dus uh, de zaak daar heeft beschoten en beschadigd. Want uh, een leger of een krijgsmacht van een land die uh, dat verdrag heeft ondertekend... die mogen niet zonder wat men noemt military necessity, dus militaire noodzaak... maar dat is dan een soort van juridisch begrip, mm -hmm. mogen ze geen erfgoed... Uh, of, uh, ja, of beschadigen. Ja. En dat zijn dus presidenten, want in tijdens het conflict in Joegoslavië... is daar een keer een generaal voor veroordeeld na de hand. Dus in, in theorie kunnen ze dus eindigen in Den Haag... met het International Criminal Court bijvoorbeeld. Of als er een tribunaal zou komen over Syrië. Ze kunnen daar dus militaire leiders of individuen... en dan gaat het over het uh, International Criminal Court... onder wat men noemt uh, individuele... Uh, criminele verantwoordelijkheid. Ja. Ze kunnen dus uh, ja. Op verschillende manieren ja. kunnen daders ja. aangepakt worden. Joris ja. Kila, cultureel erfgoedwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, zet zich ook in om meer bescherming te krijgen voor het cultureel erfgoed in conflictgebieden. Dank u wel, meneer Kila. Gaan we land verder naar Iran? De Rialda, daar, munteenheid, is bijna geen cent meer waard. En dat leidt tot heel veel armoede. Hoort u meer over naar de verkeersinformatie bij de AWB? Dennis Mooi. Er staan nog 40 files, Marcel. Op de, A12, of op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Tussen het Maliveld en Nooddorp staat het zo goed als stil, over 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En inmiddels loopt het op alle doorgaande wegen de Den Haag uit. Goed vast door uh, die file op de A12. Dat is een slecht punt, hè? Ja, dus, ja, je kan geen andere kant meer op. En, en daarom loopt het ook vast op de A4 bij Den Haag, richting Amsterdam. Tussen Den Haag Zuid en Leidschendam staat 7 kilometer. Den Haag de stad in. Tussen Blijswijk en Nooddorp 5 kilometer. En door die files op de A12 staat het ook weer vast op de A13 richting Den Haag. De staart van de file staat inmiddels bij Rotterdam bij het knooppunt klein polderplein. Tot aan Ippenburg is dat 14 kilometer. Dan in Brabant op de A58 vanuit Os naar Den Bosch. Tussen Os-Oost en Nuland 8 kilometer. Den is mooi bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar zoals zij het al, grote economische problemen in Iran. Want de Iraanse rial heeft nog nooit zo laag gestaan ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De munt is sinds 2009 maar liefst 350% in waarde gedaald. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, hoe kan het zo slecht vergaan met de rial? Nou, dat ligt voornamelijk toch aan de Amerikaanse en Europese sancties die er tegen Iran zijn ingesteld. Even ter herinnering, Iran heeft een nucleair programma. Uh, het Westen voornamelijk wil dat de Iran stopt met het verrijken van uranium... en heeft daarom uh, ervoor gezorgd dat Iran minder olie kan verkopen op de internationale markt. En heeft er ook voor gezorgd dat Iran uh, geen, uh, geen internationale geldtransacties meer kan maken. En ja, hoewel ze hier ook een bloeiende tapijtjesindustrie en uh, pistachenootjesindustrie hadden... Uh, drijft de kurk van de Iraanse economie op die olie? Dus ergo, als er geen olie meer wordt verkocht, uh, stort de munt in. Uh, en uh, uh, ja, zitten de gewone mensen in de problemen. Want de lonen stijgen niet mee met de prijzen? Nee, absoluut niet. Um, en de, daarnaast gaan de prijsstijgingen ook zo snel dat het gewoon niet meer bij te houden is. Uh, ik kan je allemaal cijfers geven, maar ik kan het veel beter uitleggen door bijvoorbeeld te zeggen van, je, stel je voor dat je vroeger een blikje cola kon kopen uh, in de supermarkt voor het equivalent in euro's van 50 cent. Uh, dan kostte dat opeens uh, vorige week een euro en nu uh, vandaag misschien al twee euro. Dus zo snel gaat het. Nou, als je loont dan inderdaad niet omhoog gaat, dan zit je behoorlijk in de problemen. En mensen zijn ook echt, echt in paniek. Ze zeggen van uh, hoe kan het toch zijn dat wij gestraft worden voor het beleid van, van, van onze leiders? Waarom uh, straft Amerika ons terwijl we ook al uh, te maken hebben met het slechte economische management van president Ahmedine die in de steden absoluut niet populair is? Uh, en ja, mensen voelen zich gewoon heel erg tussen het wal en schip zitten. Maar uh, is er sprake van sociale onrust inmiddels? Want als mensen uh, zo in paniek zijn daarover, kan ik me voorstellen dat uh, de woede zich ook gaat richten tot degene die dit veroorzaken, of dat nou Amerikanen zijn of uh, uh, de Iraniërs zelf. De Iraners hebben natuurlijk decennia lang in dit systeem weten te overleven... door uh, proberen de, negeren, de regering een beetje uh, te vermijden. Hè? Uh, je hoorde vaak verhalen over in Iran waar je dan stiekem toch illegale feestjes had... maar terwijl het niet mag volgens de islamitische normen en waarden... waar mensen toch stiekem illegaal alcohol drinken. Nou, Dat laat een beetje zien uh, dat, dat mensen heel erg proberen hun eigen leven te leiden... en de problemen te negeren. Nou ja, dat grijpt ze nu wel een beetje bij de keel. Want uh, de regering is totaal niet in staat... om. De om de economische problemen op te lossen. Hij heeft geen antwoord daarvoor. Um, en um, gewone mensen moeten nu dus heel erg omgaan ja, met, de, met de gevolgen van um, ja, de staat die, die, waarvan ze zichzelf heel erg vervreemd voelen. Dus um, of ze nu op straat zullen gaan uh, vandaag of morgen, dat weet ik niet. Maar de woede, zoals je inderdaad zelf zegt, heel logisch, uh, die neemt enorm toe. Maar het spitst zich nog niet toe op één specifiek iets. Oké, okay. Thomas Erdbrink vanuit Thea. Dankjewel Thomas. Gaan we naar internetkennar Roland Stekelburg is hier weer. Roland, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Google is, het laatste nieuws is gisteravond, meer waard geworden op de beurs dan Microsoft. Hoe belangrijk nieuws is dat? Ja, als je geïnteresseerd bent in internet en economie, dan is het eigenlijk eh, belangrijk. Maar het gaat vooral om de trend. Het simpele feit dat ze groter zijn, oké, okay, dat zal dan wel. Uh, maar we hadden dit vijf jaar geleden natuurlijk niet kunnen denken. Uh, ja. Toen was Microsoft onaantastbaar, echt dé reuzen op het gebied van uh, software, uh, besturingssystemen, noem maar op. En Google was toen al wel bezig aan een opmars, maar dat ze ooit ze in zouden halen... had niemand ooit durven dromen. Mm, is dat zo? Want Google is natuurlijk een enorme innovator altijd geweest. Is, is dat waar het probleem voor Microsoft uiteindelijk in zit? Of zit het er in andere dingen? Het zit in een aantal andere dingen. Kijk, uh, Google is een echte internetbedrijf. Microsoft is eigenlijk een softwarebedrijf. Um, daar zit de, de kern van het probleem, maar dat zit eigenlijk nog meer in het, het, het probleem dat het Microsoft niet is gelukt mee te gaan... wat jij misschien wel zegt, hè, innovatie... op de belangrijkste trends in de internetwereld. En de allerbelangrijkste is misschien wel mobiel. Mm -hmm. uh, Microsoft had een uh, mobiel besturingssysteem. Uh, Windows Mobile is weggevaagd de afgelopen drie jaar. Er is niets van over. Google heeft met Android, uh, wat nog relatief recent is... inmiddels twee derde van alle telefoons die verkocht worden... daar staat Android op in het tweede kwartaal van dit jaar. Uh, en we zien dat de gebruikers massaal overstappen op mobiel. Uh, op mobiel wordt meer internet gebruikt tegenwoordig dan op de PC. Ja, en daar heeft Microsoft het echt uh, uh, laten liggen. Maar nou zie je in technolo technologische ontwikkelingen uh, door de eeuw heen altijd de wet van de remmende voorsprong ontstaan? Dat heeft, daar heeft Microsoft misschien nu last van. Zie je datzelfde uiteindelijk ook bij Google? Of, uh lopen ze zo ver voorop dat, dat, dat het niet meer aan in te halen is voor Microsoft? Bij Google zie ik het op dit moment absoluut nog niet. Uh, maar je weet het nooit. Het gaat zo verschrikkelijk hard. Kijk, drie jaar geleden was Blackberry de grootste smartphonefabrikant... en superhip en populair... Uh, is nu ook totaal uh, weggevaagd. En ja Microsoft uh, verdient natuurlijk nog steeds heel veel geld. Hè, laten we dat niet vergeten. Ze hebben ook helemaal geen slecht jaar gehad. En ze investeren uh, zwaar in hun comeback. Ze komen deze maand nog met Windows 8, het nieuwe besturingssysteem. Uh, maar wederom, dat is een besturingssysteem... gericht op de pc en de tablet. Ja. Het is wel klaar voor de tablet, maar op mobiel... Nog ja, niet. Nog ja. niet. Ja, geeft de, de trend is dus mobiel. Geeft het ook de trend aan dat het uh, met de particuliere software... een beetje gedaan is, dat men het toch meer in het gezamenlijke moet zoeken? Nou, wat je wel steeds meer ziet... is dat de oplossingen naar de cloud gaan. Dus we, ja. we slaan onze bestanden op. Uh, bij, uh, we gebruiken Google Docs. Uh, uh, Apple heeft iCloud, of je kunt het bij, bij Amazon kun je, uh, dingen stallen. De cloud wil zeggen voor luisteraars die dat niet begrijpen, uh, uh, cloud, uh, gegevens opslaan op internet. Beel ja. uh, ergens in de lucht. Je uh, hebt ze niet ja. op je computer, maar ergens op internet. Waardoor mm -hmm. je ze ook op al je apparaten gelijktijdig uh, kunt gebruiken. Nou, Microsoft probeert dat natuurlijk nu ook met, door, uh, door Office uh, op die manier aan te gaan bieden. Maar dat is wel eigenlijk de belangrijkste trend die je steeds meer ziet. Waar uh, ja, al die grote logge bedrijven hebben best wel moeite om daarbij aan te haken. Dat Google dat zo goed blijft kunnen, al die jaren, dat vind ik wel erg knap, hoor. Ja. En hoe moet Microsoft dat oplossen? Want uh, je geeft al aan, nu gaan ze dat dus ook doen met, met Office, maar dan hebben ze de slag dus al gemist. Nee, ze, komen, ze hebben natuurlijk een samenwerking, aan, zijn ze aangegaan met Nokia, de, de ooit grootste uh, ja, telefoonbedrijf, dus De slag ooit ook heel gemist. moeilijk, ja. ook de slag gemist. Uh, die komen samen wel met de Windows 8 telefoon, waarschijnlijk in november. Uh, en we zullen zien of het ze lukt om marktaandeel terug te veroveren. We zien wel dat, dat uh, in landen als Italië... Uh, de nieuwe Lumia-telefoon van Nokia het best wel weer redelijk goed doet. Dus het is niet allemaal hopeloos. Uh, maar weet je, als je nou het hele pakket van Microsoft bekijkt... de Zoom, misschien kun je het nog herinneren, was niks. Uh, Bing, de zoekmachine, is nooit wat geworden. Wie gebruikt er nou eigenlijk nog Hotmail? Uh, nee. Windows Live... Uh, het enige echt goede product wat ze hebben, vind ik tenminste, is de Xbox. Maar ja, die is ook alweer 6, 7 jaar oud, volgens okay, mij. Ja. En nog even over Apple. Dat is meer waar Google en Microsoft ja. samen. Zijn zij onaantastbaar? Want ik hoor toch veel chagrijn over uh, bijvoorbeeld de iPhone 5 en de ja. updates rond de match, ja. bijvoorbeeld. De kaarten ja. die erin zitten. Zeker niet onaantastbaar. Je okay. ziet het nu in de markt een beetje gebeuren dat mensen zich afvraagt: ja, wat, wat is Apple aan het doen? Wat is nou echt nieuw aan die iPhone 5? Zitten veel foutjes in? De kaarten die niet werken? Klachten over andere dingen? Maar ja, Apple gaat wel door. Het laatste gerucht op internet vanochtend... is dat binnen twee weken Apple de nieuwe kleine iPad gaat lanceren. Heep, gewoon eroverheen. Kampen. Gewoon ja. eroverheen. Zo doen ze dat hè, bij Apple. Dus ze gaan gewoon door. Dankjewel. Ja. Roland Stekelenburg, onze internetdeskundige... over de ontwikkelingen op de markt van internet. Google, Microsoft en Apple. Heb je nou wat over de kankerbestrijding? Goede doelen doen veel goed.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 Collected. Nu overal verkrijgbaar. Dedicated. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de Vaco Bandenspecialist. Dit is Radio 1.